Wij beginnen de zogerles, 262, op de pagina Reshtet Zijn, 216, Hasulam, de linker kolom, de regel 12. In deze oud wat wij nu behandelen, uh, Lamed Bed, uh, luidt ons weten dat de neshama, de ziel van Israël, komt uit het lichaam van de boom des levens zelf. En dat de, zoals we weten, de zielen van de Gerim, van de bijwoners, die komen van onder de vleugels van de Schina. Dus de Schina is dus de malgoed, en van het uitwendige van de malgoed, hagatnehi, mal daar komen de zielen van de. Gereim en daar putten ze hun krachten 12 Twaalf. Hieroosh, Aziran pinikra ilana, dehainu, eets dertien achayim. Vanu kv, vanu erets de dehainu. 14, Basman Shahem Malbishin Le Shahem de aboe De regel 12. De de pin niet de pin heet boom. De boom. De boom. Het well, is dan de boom, de haino, dat wil zeggen, Eretzeghaïm, de boom des levens. 13 Wanukwa, ik red, Eretzeghaïm, Edenukwa heet Eretzeghaïm, het land van het levende. Zie je dat? Hij He, heet, Zerenpien heet de boom des levens, en zij is de land, of, een land, en en aarde is eigenlijk uh, in dat woord uh, vervangbaar. Dus het is in zoveel land als aards, Aretz, aard, aard, hier is het Aretz, uh, betekent uh, ook aarde. En de aarde, de levende aarde is Noekwa. De eenu, bij de Godlood, dat wil zeggen, in de tijd van hun grote toestand. 14 basmanschel, helemaal bijzien, maar hier maar alleen, en dan gaat hij ons steeds bijstellingen plaatsen, doet hij ons eh, voor die toe, eigenlijk die weergeven, wat betekent deze toestand van de gadlut Dus Basman, dus in de tijd, wanneer zij bekleden, de hoge, ab, de hogere, ab, hoge abuïma. Welke abuïma zijn mogen de gaaien? Dat, dat zijn bij die daar zijn die mogen de gaaien. Mogen de gaaien, betekent mogen van het licht gaaien. En gaaien is ook levend. Mogen gaaien, mogen levende mogen, betekent mogen die mens levend. Maken die leven brengen. Regel 15. Wel meer de Israël? Naf kan gufa ja. de hahu ilana. 17. Hein. Mij vindt dat niet pin. lego hai arets גו מאה לגו לגו נגדים. שעל ידי זיווק דהה הוא אילנה, שהוא זיר ענפין, בארץ תוינת החיים שהיא הנוקו. אז זיר ענפין משפיע נשמות ישראל אינן תוינת החלנוקו. אל Умимена 22 мекаблим Исраэля, дешама жила ген. Велогирим дринтэнтэ шэйна мыкаблим рад мы гнуква лэ вода. Верак 24 меагит сонют шэ лануква меагадафин шэла. Вело 25 мин en nu goed goed kijken wat je ons nu vertelt. Euh, zijn toelichting. De regel 15 na de punt. Wel Herne, hij zegt, de zoger zegt, Nishmata de Israël, de ziel van Israël. 16. Nafka, Mikogoufa, komt uit, verschijnt, van, de, van het lichaam van deze boom. 17. Ah, ja, dat wil zeggen. Mef genad pnimio de zierampien. Van het aspect van het inwendige van de zierampien. Om met aman par lego. En verder de zoger zegt. En daarvan dan vliegen de zielen. 18. Lego hai arts binnen deze aarde, binnen het äh, innerlijke van het innerlijke. 19. Scharidea ze wogen, en gaat ons dat toelichten. Scharidea ze de Haui Lana, de Jeran dat door de zivug van deze boom, mm. die ze Jeran is. Bij Eretz Achaim met de eh, leef aarde die de nukwa is door deze zeeuw tussen hen. Hij is hier een Israel maar nukwa. Deze hier die heeft eh, de zielen Israëls aan de nukwa. Naar, die doet hij dan die, die geeft zij, naar het inwendige van het inwendige. Die komen dus in het inwendige van de inwendige van die nukwa. Om in mijn namen Israël en de shama op en daar vandaan ontvangt Israël hun neshama, hun ziel welke gerim en niet zoals gerim, niet zoals bijvolders. 23. zei een megablim raak me een nukwa die ontvangen alleen maar van de nukwa. en niet van de boom des levens, niet van de zirrandpincel. Waarak me akifsonio schraa nukwa en dan ook nog, alleen maar van het uitwendige van de nukwa. Megabadafin schraa van haar. Vleugels. Welom in lego, lego En niet van het innerlijke, van het innerlijke. Sopirochó, pnimi, pnimiut. Lego-Lego betekent dus van binnen, het binnenste. En dat is dan ook het vertaal: dat pnimi, pnimi, pnimiut. Het inwendige innerlijke van het innerlijke. Of inwendige van het inwendige. 25, na depent vainan zes 20 hu Kianukwa Yeshla Gil parzufin melubachin zefen 20 ze Betoh ze Hanikaim Ibur Jenika mochim 28. Shapirusha mohim Belubash Toch partsuf aienica. Va parçuf aienica melobash. Toch partsuf aibur. De volgende página. Directeur Colombia. Echter. Fasulam. Va daiak. Shei Israel me kablimi pnimi de pnimi. Shelanukvat vrij, daarinomieparcuv amok. En nu goed kijken dat jij het goed begreep. Wat hij bedoelt, dat uitwendige, inwendige van de nucleoolerop. De vorige pagina, dus de oorspronkelijke oorspronkelijke pagina 216. Dat is een geweldige, een geweldig getal 216. Dus eigenlijk eh, is het een getal als we die 16. reshtet zijn, als wij die schrijven, euh, zo schrijven naar de normaal, zoals men normaal gematia weergeeft heeft, dan wordt het Rio. resh Jud, En, Waf. 216, oftewel drie mal de naam Ab. We herinneren nog ons. Um, Habakuk grote profeet, een van de laatste die tot leven gebracht werd, die ook de naam Chabakuk was ook uh, de Gematria van de naam Chabakuk is ook 216, zoals we dat ook in de zoger Ach, geleerd over hem um, en nu goed kijken wat hij ons nu vertelt um, maar zegt hij dan dat zeer een pin die geeft de ziel in Israëls aan de noekwa en aan de inwendige van het inwendige van haar. En nu goed opletten wat dat inhoudt. En terwijl dus de Gerim nog een keer die ontvangen alleen maar van de noekwa en dan nog let op van het uitwendige uh, van de Noqua, van haar vleugels, nog een keer herhaal ik het. En niet van het innerlijke, van het innerlijke. En hoe goed te kijken, wat betekent dat? Uh, 25, we hebben geleerd dat er zijn vele kamers, ja, herinner je nog, vele binnenkamers, veel vertrekken, en vele voorportalen zijn bij die Nukwa, ja, bij die schina. En het belangrijkste is om erbij te behoren. Maar wie binnen is en wie buiten is, zijn verschillende kamers en alles is ingericht naar innerlijk, naar de innerlijke structuur zoals Hashem dat weet en zoals Hashem dat uh, Voorbeschikt. Wij njan 25. En het gaat erom. En nu goed, goed, goed. Kijk, hoor het wat hij zegt. En het gaat erom dat de Nukwa. Heeft drie partsufien. Die elkaar bekleden. De ene bekleedt de andere. De ene binnen de andere. Net zoals matroshka, Dat Russisch poppetje. 27. Anikra, Ibor. Welke parzuf, Anikraim, welke parzuf, parzufim, heten Iboer, Jenika en Mogen. Dus dat is wat we ook leren. Drie, drie plaatsen ook, Iboer, Jenika in Mogen. Oftewel, het uitwendige, het middelste, en de Mogen, het inwendige. Twee uitwendige, uitwendige en middelste, die heten in het algemeen, over het algemeen, eh, het eh, uitwendige. En de mogen het binnenste, die is inwendige. Dus die drie parts heeft ze. Je, je parts legt het ons verder uit. Dat is een, een zeer speciale manier hoe dat, hij dat opbouwt, dat hij zijn zijn uitleg, dat heet dan geeft hij eerst een grote lening, daarna geeft hij een bijstelling, in bijstelling, en geeft hij dan die definities, die uit, uh, uitvoerige definities van concepten, geestelijke concepten, dat is erg belangrijk, om daar steeds dat uh, voor de geest houden, jezelf dan begrijpen wat je zegt, waarom die al die bijstellingen deed? dan zegt hij dat ons nu gaat het dat ons in het bijzonder dat uitleggen. Dat de parcoef van de mochin, Dat is de meest innerlijke parcoef van de nukkva. Maar luisteren dat de van de is ingebed binnen de parcoef van de jenik. Ja, de middelste parcoef. 29 De vind het van jenik en de middelste parcoef. De van jenik is ingebed binnen de parsoe van de Ieboer. Het is het meest uitwendige. De volgende pagina. Resh-Jude-Zijn. 217. De rechter kolom Hasulam, de rechterkolom, de regel 1. weda She Israel en de zoger we is betekent en de zoger en verduidelijkt preciseert het En de zoger dus verduidelijkt She Israel dat Israel mikabli mi pnimim de pnimisharon kolot Die ont Israel ontvangt van het inwendige van het inwendige van de ok wat regel twee dat wil zeggen, van de parsoef mogen, dus van het inwendige, de meest inwendige deel, inwendig deel van die nukwa. Duidelijk, dus drie, drie partsofiem zij heeft, en uh, van de meest inwendige, daar ontvangt Israël, en maar Israël, dus de zielen van Israël, dus die als het, die dus uh, uh, komen dan van zierantien, hebben we dat geleerd van het binnen van het uh, lichaam van de zierantien. En die komen dan naar de noeken natuurlijk. Die, en daar komen ze in het de meest uh, in het meest innerlijke compartiment. De regel drie. We Ben-Yakir vikule Valken nie krajim Jisrael fír Ben-Yakir Chegemu Mi Meea lo Vini krajim Amusim Fajf Minej beten Velo miak nafajim Chegeen зес пируш ане йден уква махусим башем ветен 7 мепаат шеша мако май бурва гидуль шел нешамот йисраэль 8 амнам эйн амудобар бихнатне ги ניכן בת הפרצוףים החיצונימה נקראים איבור יניקה. דרי חלטין, שגם בחינת גדהפין. אלה המדובר גובה נהי אלף של פרצוף המוחין שגם בחינת בני מאים. We ze soda katuva, aben jakir li efraim. Im jelad, im korrekter, im shashuim dertin. Kimidai iday divarai bo, zachor askarenu. Vierde. Ode alken hemu maelo. Vijfde. Sommetoch. Sheneshamot Yisrael hen. Mipnimi Zestin malchumut. bnei meim. Alken omer hemu maelo. 17, waar ken koreotan Akatuf Hamusim musim, Betten. beten. Geweldig, geweldig hoe hij dat ons toelicht Hoe de zorg dat ook verbinding maakt, eigenlijk relatie ligt, verbinding tussen eh, de geestelijke, het operationeel systeem, zoals we dat leren in de kabbalen. En, eh, de versen uit de Tanach, uit de Torah, uh, die eigenlijk slaan op de, deze krachten. In andere vorm, in bewoording van uh, verhalende vorm, uh, zoals het gebruikelijk is. Pshat, eenvoudig, zo, naar de eenvoudige betekenis schijnbaar van de Torah. en goed goed kijken wat hij nu ons vertelt uh, de regel 3. we ze maar en dat is wat hij zegt ben je hier hij citeert uh, de Zoger citeert ons de woorden van uh, vers, vers van Ermiahu van Jeremia profeet Jeremia Lamet Aleph, 31. We zeggen, dat is wat hij zegt, Het is zit hier dan de Irmiyahu. Ben-Yakir, dus een dierbare zoon, Israël, over Israël. Hij geeft ons ons de bron, ook in de Torah waar het gezegd wordt. Ben-Yakir, Torah in de Tanakh, Irmiyahu is dan profeten, behoort bij de profeten. De... Dierbare zoon enzovoort. En dan verder een stukje en stukje laat hij dan um, achter en dan gaat hij dan verder ons, verder door met dat, met dat vers. Hij zegt, wij erkennen de Israël ben je Dus hij gaat ons dat toelichten, dat vers Jehoedas. Wij erkennen daarom, Israël heet. De dierbare zoon, de regel 4. dat is ook een deel nog steeds, dat vers. Dat zij, dus Israël, zijn, -e -e zijn, het inwendige Behem, Behashem. Win ik Rima, mussim, ben, mene beten en ze heeten, gemaakte vanuit zijn. Buik, binnen zijn buik, van binnen zijn buik. Van binnen de buik zijn ze gemaakt. In de buik zijn ze gemaakt. Vijf. Welomjaknafaim en niet van de vleugels, die haar uitwendige zijn, uitwendige van de noekwa zijn. Zes. Piroes, toelichting. En nu goed kijken wat, wat dat allemaal betekent. En natuurlijk dat uh, zij dat kennen, deze versen, traditionele, uh, de traditionele Jodendom kennen ze natuurlijk, deze versen. Maar hoe kunnen ze, ze in dat die versen interpreteren? Ja, wij zijn uitverkoren, de andere ze die zijn in wat, wat, wat. zin. Hoe kunnen ze dat plaatsen? Hoe kunnen ze dan plaatsen dat. Uh, hun eigen positionering, hun eigen uh, geestelijke bron en die van de gerin als zij geen kabbalen leren. Heel, het blijft alleen maar, maar zo'n uh, groot opgaan op wat. Heel, als zij kabbalen niet leren, hebben zij geen enkele verdienste, geen enkele vorm van het innerlijke, geen, enkele, geen geen enkel verschil tussen hen en uh, eigenlijk ja, zei die duidelijk, geen enkel verschil, ook waaruit zij putten, ja, absoluut geen enkel verschil, zonder kabalen, hoe kunnen ze dan hun, uh, hoe kunnen ze dan putten vanuit hun eigen, vanuit hun bron, die innerlijke, van innerlijke, der innerlijke van de Noek, van de schina is, als je dan geen kabbalen doet, geen sprake van. En nu kijk wat hij zegt ons, en nu goed kijken wat hij zegt ons, de uitleg. De negie van de noeke mechonim bashem beten, en nu goed kijken hoe hij dat uitlegt, kabbalistisch hoe dat allemaal uh, be, be, uh, begrijpelijk, hoe dat allemaal is hoe kunnen we dat allemaal binnen die tien sferot uh, dat begrijpen uh, helder begrijpen dat in die, door die tien emanaties van het licht van sche. de negie van de noqua heten beten die heten buik ...de regel 17... ...mipaad, seshammakom... ...waarom? Vanwege het, omdat daar... ...is de plaats van de... Iboer, let op... ...en van de... ...van het grootbrengen van de... ...zielen Israëls. Hoe kan dat? We hebben toch geleerd... ...dat nehi en Gagat ...van de noekwa, die zijn uitwendige... ...gedeelte, hoe kunnen we dan zeggen... Hoe kan hij dan zeggen dat de Nehi, dat daaruit putten, putten, de groeit daar, als het ware, op de kracht naar krachten, ook de zielen Israël, van Israël. Hoe kunnen ze, hij zei ook dat het mogen zijn. Dat Israël is het innerlijke van het innerlijke, dus een van die mogen. Waarom zegt hij dan dat het Nehi, dat Israël put uit de Nehi. Daar is de plaats van, zo zeg, zoals je zegt het, van de ibor en de, gro de grootbrengen van de zielen, die is reeds. En hoe goed betekent? Maar er wordt niet bedoeld, letterlijk, er wordt niet gezegd, er wordt niet gesproken over, echter, er wordt niet gesproken over het aspect, niet let op, Net zo goed is zo van de van twee uitwendige partzuven van de Noachva die heetten Ibur en Yenika. daar zijn er ook in elke aantal dan in Nihi. In, in de partzuw Ibor heb je Nihi, in, in partzuw Yenika heb je ook Nehi in de van de Morgen heb je ook Nihi. Dus hij zegt ons dat wat Israël, waar Israël dus uh, de plaats van de Bijk van de moeder. Daar waar Israël vandaan komt. Uh, de, zielen, die, de zielen van Israël. Daarom komt, die komen van de Nehi, Maar niet van die. Twee uitwendige parzufim. Dus toch wel. Niet van de Nehi Van die twee uitwendige Parzufim, Ivor en Jenica. Welke. Let op. Welke parzufim Van. De welke twee partsofims, oftewel Jibor en Jenica, zijn aspect vleugels van de Schina. De regel 10. Heel lang hoe je een maar ja. er is sprake van. Het gaat over de negie, de regel 11, van de partsof, van de die, dus, die uh, aspect beneming, die aspect het, in, het innerlijke is. De, de zonen van het innerlijke zijn. De regel 12. We zoden zodekatuf, en dat is het, de essentie van wat geschreven staat, ja, die, in de Torah hebben yakir li uh, ephraim de dierbare is voor mij voor mij voor Hashem ephraim im jelletsch uh, shashuim het is een jongen van het uh, is een knap van um, het vermaak dus Hashem vermaakt zich met hem dertig en net zoals vader, die vermaakt zich met zijn lievelingskind, die kon, kan komen, ook net zelfs in zijn uh, slaapkamer. Heb ik omdat lievelingszoon van hem is. Kimidei, die dwaraai, want, let op, Hashem zegt, is getuigd over uh, Israel. In. in door te zeggen door te spreken van Efraïm, ja, die zegt omdat om mijn woorden zijn in Hem. Kijk okay, nou wat je zegt ons. Kijk waarom die is, Israël is de lievelings, als het ware de inwe innerlijke zoon van Hashem is, van de baaik van Hashem. Omdat mijn woorden van Hashem zegt, Hashem zegt mijn woorden zijn in Hem. Zachor is alskaar en hij, hij zal zeker mijn woorden eh, onthouden, terwijl eh, uh, memoriseren in uh, leven ze. Ode al ken, daarom Darum daarom vierdien. Eh, zijn zij aan hem, van voor Hashem, zijn zij het inwendige, het innerlijke, enzovoort. Allemaal, de hele, het hele, dat is allemaal een vers uit de Torah, vijftien. Nou, de Torah, ik zeg het zo, zomaar Torah, danach profeten van Jeremia, Jeremia, vijftien. En nu legt hij ons dat toe. Schemit ook, schaane Shamot Yisrael hem, malchut, a malhut, Hanikret beneemiim, dat omdat aangezien de zielen Yisrael's zijn van het inwendige van de malhut, zestien, b'nei beneemiim, dat dat heet de zonen van het innerlijke. Uh, van de buik, maar jij moet zegt een buik, de zonen van de buik eigenlijk. Van het innerlijke zelden. Al ken, daarom, om er daarom zegt de Torah, zegt de Torah over hen, of de Tanach zegt over hen, Hemo, Mayelo, zij zijn het inwendige, de buik voor hen. Zeventien. Waar geen Koreo tana katoef en daarom noemt. Het hele geschrift noemt hen. hamusim zeidige magt zijn. Meneer beten. Vanuit de bayuk. In de bayuk. 18. Shakul leilo hem. Mefhinadne hier de van Nechentien. Mi Gadafin. De lebar. Welome negie de bed parzufien. Twintar hachitsonim. Schehen pchenat Gadafin. Achten. Schekorn eilu dat dat ze allemaal zijn. Dat dat allemaal zijn. Et aspect negie van de parzuf mohin. Ja, dus dat zijn allemaal behoren, zij behoren tot de nehi van de innerlijke partsoef van de schina van de Nukwa. We en en niet van de vleugels die er buiten zijn. Uiteindelijk, vleugels zijn er buiten. Buik, dat is iets, iets wat binnen de buik zit, dat betekent helemaal van binnen te zijn. 19. We en niet van de negie van twee uitwendige parzofim van de Nukwa. Die, welke uitwendige partsofim van de Nukwa, zijn de regel 20. Aspect, aspect Gaddafin, aspect vleugels. Ja, en dan wordt het voor je duidelijk hoe dat in elkaar zit. Dus de... Maar goed, zoals wij dat tot nu toe leren hebben geleerd, dus we zien verder, of het allemaal zo, dus klopt dat de Nukwa, oftewel de shkina, het in de inwendige partsoef daarvan, ze heeft drie, drie compartimenten, dus de meest innerlijke is Yisrael. En dan heb je nog die twee, heb je nog de uitwendige partsoef, en dan Yisrael komt van de Nehi, van die, in de meest inner, inner, innerlijke, van de innerlijke, innerlijke, van de schina. De linker innerlijke, de innerlijke, innerlijke, innerlijke, innerlijke, innerlijke, innerlijke, innerlijke, let innerlijke, innerlijke, innerlijke, een lahem, gelijk, beelan, helion. Omikolshek en baguf, schalop. We ze, schoameren, dat is wat hij zegt, onze, od, de zogor, van de zogor. We toe en boven Gerim, geri, uh, de, ge, de Gerim, let hebben geen enzovoort. We hoort, en hij vertaalt het ons, we hoort bovendien. Kie twee ha Gerim, omdat de Gerim, de bijwoners, Eilahem gelet Milan Elion, die hebben geen aandeel aan de. Boom aan de hoge boom, oftewel de boom des levens. Om ik hoor, ze ken, en uh, laat staan, of dus, dus de, de, nog laat staan um, aan zijn lichaam. En drie kan hoe hem ook nog een ואיינו, רק מתחת כנפי אשכינה ולא יותר. פייף, לכן ולכן נקראים גירי צדק, כי אשכינה הזאת נקרא צדק, ותחת כנפיה הם שוחנים, ובא Wainlijn gelijk schina en nu goed kijken we die zegt ons. Drie ella elkaar, maar hun deel of hun aandeel ja, van de Gerim, van de bijwoners. Is alleen maar let op, alleen maar van de Vleugels en niet meer de Regel vier. waar je nu dat wil zeggen. Raak me dag het knap van alleen maar van onder de vleugels van de schiena. We lojden er niet meer. Vijf. We lachen en daarom, ik raam gereed zedig, en daarom heette ze gereed zedek. die rechtvaardige uh, bijwoners, ja, van het woord Zedek. rechtvaardig. Kier Nikret niet van de schina heet Zedek. Ja, we hebben dat ook geleerd, lang geleden, in het begin nog van de zogers, bij die, de letters van Rav Menunah Saba, herinner je nog? Dat He, de Jirad heet uh, Tzadik, en zij heet Tzedek. Als je nog herinnert jezelf. Dus, omdat zij heet Tzedek, en daarom heette zij Gerai Tzedek, de bijwoners van de rechtvaardige, oftewel de bijwoners van de Noekwe, de bijwoners uh, van de Schina. Weet Achad gaat knavega En onder haar vleugels uh, wonen zij. Uba hem het jachadim en in haar worden zij verenigd. Wij nemen geld, we willen malen En zij hebben geen aandeel van boven, boven de schina Boven de schina niet de serendib, niet. Daar is de plaats, uit het lichaam van de serendib komt, komen de zielen van Israël. Eigenlijk, dit begrip, dit begrip, dit begrip, Gertzedek had ik al. Veel, veel jaren geleden heb ik dat in traditioneel Torah geleerd. En, en zoals ik jullie had verteld op de vorige les, wat betekent dat dus? De uitleg, ik vroeg het dan, de, de uitleg uh, hoe ze mij dat uitgelegd hadden traditioneel, is dat Gerd is iemand die dan uit zijn geloof, uit zijn innerlijk geloof, is hij dus geworden tot. Uh, tot Jodendom is overgegaan. Terwijl de anderen andere zijn, uh, Ger, uh, Tashaf, een bijwoner die gewoon uh, in Israël, in het land Israël, woont samen met Joden. En dan is hij ook uh, als Ger geworden, omdat hij daar zit in het land. En dan natuurlijk uh, leeft met het land mee. En, en, en dan is, wordt net zoals uh, als zee. Maar dan omdat hij gewoon met hem, niet door zijn innerlijke uh, verheffing. Maar kijk nou wat we leren hier, is heel iets anders. Gert Zedek, dus dat is dan de bijwoner, die uh, bijwoont bij die noekwa. Van onder haar vleugels, komt onder haar vleugels. Regel 9. We zijn zomer. Oeleman. Varemes, We remes. We geëto. Arets. Kien. We En dat is wat hij zog zegt. 'Poleman'. En voor wie is dat, of voor uh, wie? Wie wordt bedoeld dan wat, men, wat zegt de Torah uh, in de scheppingsdaad, in de Torah, in de Breschid? Bei Mar, Remes, de veestuk, vee, en Remes, en kruipende dier. We gaan je toch, Arts, en de wilde dier van des velds, of zoals men dat vertaalt. Of uh, klassiek en niet correct en het veld en de, niet het veld is het maar uh, de wilde geëto, de wilde dier zoals men dat zegt van de aarde en de aarde is natuurlijk de, de maalgoed enzovoort so en de raad spreekt geen woord over de natuur hier, aardse natuur, over wat Hashem heeft geschapen hier. Alles werd geschapen aan uh, de um, wortel Hashem heeft het geschapen. Hashem heeft de wereld geschapen aan de wortel uh, in de wereld absoluut. En, en, uh, en niet deze materiële wereld was alleen maar, alleen maar als... Uitwerking van zijn woord, van zijn tien uitspraken, waardoor dus ook uh, al het materiële is het ook uh, tot stand gekomen. Uh, de regel tien naar de dubbele punt, de goele enzovoort na de dubbele punt. Kool meeshe yeshlo nefesh meekinat bijma. Elif veremis, vachaito arits. Mekabel otta arak mi nefesh tvalef de hagi haia. Sheie alhut, bezivuk de gadlut. Dertin panim ve panim ima im in. Vim kol ze kool chad Fertin. Kedah de een, rak met genaat, gadafi, velo, mi pnimiut, schelle, a, agadol aze. a, gadol, de recheltin, na de dubbele punt. Kor, misha je, schlo, neefers, en u goed keek. Ieder die de neefers heeft, van het aspect, Bijma van het aspect van vee en kruipende dier en eh, wilde dier van de aarde. de aarde. Mekabelo Tarak, die ontvangt haar, dus die nevers ontvangt, hij ontvangt al die nevers alleen maar, let op, van de nevers van die gaaien, van die levende. Herinner je nog, de Malchut die opstijgt naar de Bina, die Gaia is, die het land van het levende is. Die wordt dan ook Gaia genoemd. Dat is, wat, uh, dat, is wat, dat is wat hij ook zegt. Sheia dat dat is de Malchut. Van wie ontvangt dan men die nevers Dat dat is de Malchut in de Zewoege. Van Godlud, en panime. Panim. In deze zivuk van de Godlud, gezicht tot gezicht met de zieren pin. Dus wanneer zij beiden opgestegen zijn naar de Abba, wij immer. Wij im kol zijn, desal niet te Kol hadden mij naar had. Ieder naar zijn eigen soort, let op, 14. Gedakke Gazela, zoals het past bij hem, bij haar. Ieder naar zijn eigen soort, zoals het uh, past bij die die of die andere neffers. Ziel. Lage ziel dus, neffers. Da in Orange, Michina, Gaddafin, dat wil zeggen, let op, de gerim dus ontvangen, alleen maar van het aspect van de Gaddafin, van de vleugels van de Schina van de vleugels, van die nevers van die gaia van die malchut, welomepnieemt en niet van het inwendige, van het schijnen van de zivug van deze, deze gadroot Nou, wij zijn klaar met deze uh, mamar, het was mamar van uh, de 8e euh, mitzwa, het ach, 8e voorschrift. We gaan de volgende keer beginnen met nog de volgende, de 9e. In totaal zijn er 14. 14 mitzwoot zijn er. Ja, geestelijk, wat we leren hier zijn. He, 14, alles is daarin, alles, alle mitzwoot van 6 13 van het orakel. Kan je hier in die korte vorm weer terug in de beknopte vorm, alles terugvinden, alles kan je dan eens hier inbegrepen uh, Wij zijn weer beland in de uh, periode van de, zoals so de maanden, maanden, so zoals ik die noemde, maanden, op berber, berber, betekent ka, koud, september, oktober, oktober, november, december. Maar het zijn dus zes maanden, een half jaar vanaf september tot februari, tot en met februari. Dat zijn is een half jaar van achoraaien. Dus half jaar ik breng het weer terug, breng in jouw herinnering, in herinnering weer terug, dat hebben we al geleerd, maar nog een keer, want het ontvlucht van eh, een mens, en dan wanneer die weer komt in deze periode, dan weer vergeet je die dingen die al eerder, wat we hebben geleerd, en als je dan komt weer in die periode, Ga, moet het iets in jouw lampje gaan branden van, hé, hey, hoe was het dan een jaar geleden of eerder? Wat hebben we al, wel geleerd van deze periode van nu? Komt zo'n periode van donkere dagen. Donker fysiek, dus ook, ook eerder komen de, eerder kom, kom de schemering en de nacht. Uh, ook het regen, de aanhouden regen, wat we nu zien, bijvoorbeeld wat van, uh, en ook onze stemming wordt bedrukt, zowel onze lichaamscellen die hebben deze, deze openheid niet meer, want uh, de hemel is ook uh, bewolkt, als het ware, dan kunnen onze cellen ook niet uitzetten, maar krimpen. En Zo is het ook van binnen. De tijd van, um, dat als, het, als je het niet uh, bewust aanpakt, dan komen allerlei depressies, uh, te, uh, terneergeslagenheid, allerlei, allerlei rare gewaarwordingen enzovoort, tragedies en alles, alles wat je maar aan kwaad kan uh, je voorstellen, komt juist in deze periode vanaf september tot in februari. En het komt alleen maar omdat als wanneer de mens niet bewust is van deze tijd. Eigenlijk. Uh, iemand van jullie heeft me vanmiddag ook uh, en een mailtje gestuurd en je zegt nou ik voel toch wel dat uh, ik doe niets aan jodendom, maar ik voel wel dat het wel de tijd dat het Rosh Hashanah, dus het nieuwe jaar aankomt. Dat is, en dat is een tijd van dat mens, alle, de hele schepping, alle vier naturen staan dan uh, voor de schepper. Rosh Hashanah uh, angst aanjagend iets, de mens allemaal voelt, voelt men niet alleen laat staan, niet alleen Joden, duidelijk, niet alleen Jood weet van Rosh Hashanah, maar de hele wereld, de hele wereld komt dan staan voor Hashem. Ja, Het hoeft, hoeft niet, per se dat zij dan naar de synagoge even bezoeken brengen, dat zoals zij dat allemaal doen, maar de hele wereld eh, trilt eigenlijk. Op allerlei manieren begreep men dat niet. Dijk nou, dat, uh, wanneer was het? Een paar jaar, twee jaar geleden of zo. Wanneer was het? Dat, dat juist op de dag van de Yom Kippur. Dat het bekend werd gemaakt. Al die ellende van die Amerikaanse banken alles ging naar de knoppen. Alles opeens. Uh, juist op de Yom Kippur was het allemaal. Aankondiging van die van die verschrikkelijke financiële crisis. En het is altijd zo geweest, want alles komt naar boven, alles wat verborgen is, alles wat leugen is, komt dan voor Hashem uh, te staan, en mens komt dan mens, en alles wat mis is, komt tot onthulling en wordt beoordeeld. En wat betekent dat, deze beoordeling? Het is alleen maar, en het is let, op, let op, het is allemaal de hele wereld. Do, het doet er niet toe of iemand religieus is of niet. Iedereen ervaart deze drukte, drukke, eh, benauwde toestanden vanuit, vanaf, deze, vanaf september en wordt steeds krachtiger. En al eh, die zes, eigenlijk half jaar. En wij die kabbalen leren, we begrijpen dat het kan niet, kan niet een uh, paniem, de voorkant komt, te schijnen aan de voorkant van onze kilim komt, kom, komende morgen, komen te schijnen, schijnen, het licht komt, uh, pas na de correctie van de achoraim, dus eerst achoraim, eerst kilim, gaan we dat uh, Agorayim doen en daarna ook het licht komt eerst van de Agorayim en daarna komt het licht van de Gar onze Kilim binnen. Wie die half jaar consequent opbouwt, wie die verdraagt deze, deze, uh, met blijdschap verdraagt deze maanden van duisternis, die komt ook tot het licht. Die komt ook, die gaat ook geweldig ervaren, die maanden die En vanaf Adar, vanaf de maand van de um, uh, uh, voorzomer, dan uh, is het al opluchting enzovoort. En allemaal nodig, het is niet, we hoeven niet te zitten, wachten, wachten, oei, oei. Oh. Nog even, en dan komt er een, een, een al voorzomer of zo, een, een, maart, april, en dan gaat het weer lekker waar worden. Nee, we, we leven vandaag, nieuw. En nu moeten we, nu is de tijd van eh, Agorayim, en die moeten wij eh, aanpakken, moeten wij leven, deze Agorayim, geduldig. Dankbaar, blind blijdschap. Want hier kregen wij de kracht in deze zes maanden, in dat jaarcyclus, om uh, steeds naar een hogere traptreden uh, te komen. En daarom is er geen uh, sprake van iets dat dit iets. Uh, uh, Slechte tijd is aangebroken, oftewel een grijze tijd, grijze dagen enzovoort. Alles is absoluut noodzakelijk voor onze groei. En, maar eh, als, iemand mee, als iemand dan als je daar vraagt, eh, maar ik voel wel dat Rosh, -Rosh Hashanah aankomt, net zo ja, ik heb dus bijvoorbeeld niets, zeg maar, niets uh, meer te maken met het jodendom, met tradities. Maar ik voel wel dat Rosh Hashanah komt. Dan voel je niets anders, dan voel je uh, alleen maar deze agorayim, de tijd van de agorayim. En dat jij daar een naam voor geeft, dat is iets wat jij hebt geleerd, aangeleerd. Dat dit Rosh Hashanah, de, de, deze... Het nieuwe jaar komt enzovoort. So Natuurlijk klopt het wel dat het wel in deze periode een uh, mens komt voor Hashem enzovoort. So alles. Uh, dat dit ook een zware periode is. Dat klopt allemaal, maar alleen maar vanuit het perspectief van de mens. De, uh, de tijden zijn de speciale dagen feestdagen, zijn gegeven aan de mens, mens bepaalt deze dagen, mens moet zij als zodanig zien, duidelijk, dat is zoals in de Torah staat geschreven, dat uh, is de, uh, dat uh, is voor jullie een voorschrift, dat uh, is het begin van de maand, van, van de maanden, wordt als de, Voorzomerse maand was het, wordt het aangegeven, dat is voor jullie, en voor jullie staat het, het begin van de maanden, van de maand. Dus jullie moeten wel zelf die maanden tellen, wie zegt dat het, dat het nieuwe maand is. Men zelf ziet een teken, maar dat is allemaal, eh, vroeger was het zo, dat beton het Sanheddin was, de grote vergadering, dan zei, ze, uh, de maand, een maand ging in na uh, een getuigenis van twee getuigen. Die kwamen daar van de plaats waar, het, uh, waar die, de maand als eerste verscheen. En die kwamen naar Jeruzalem en hadden ze tijd en tijd aangegeven wanneer dat was. Nou, dat was dan uh, het begin een begin van een nieuwe maand. Duidelijk. daarom was het ook ingesteld dat het uh, uh, soms als het was het, twee dagen wordt het gevierd en een, een nieuwe maand hè? De twee dagen, waarom twee dagen? Omdat niet altijd was het direct iemand die dan in de omgeving van Jeruzalem was waar het de grote vergadering zat, was. Maar iemand zat ergens op een andere plaats nou dan duurde een dag dat voordat, die, voordat die twee Getuigen, voordat de eerste twee getuigen konden, konden aankomen in Jeruzalem, duidelijk. En het hoeft niet twee dagen dan vieren, zoals ze dan twee dagen doen, dan twee dagen vieren ze dan die uh, nieuwe maan. Duidelijk, omdat ze begrepen niet hoe dat in elkaar zit. En dan wordt het als heel helig verklaard, twee dagen moet men, niet twee dagen, één dag is het, is het de, altijd één dag is het de... Nieuwe Maan en één dag is dus de, moeten, we gevier, moeten we vieren. Maar uh, hier op aarde, alles wordt dus op hier op aarde, de tijden worden, uh, speciale dagen worden ook door mensen, uh, hier aan de mens is gegeven om al die feestdagen te, uh, te verkondigen, te Weten wanneer die plaatsen zullen vinden. Natuurlijk komt alles van, van boven. Maar, van boven bestaat niet, let op, van boven bestaat geen Rosh Hashanah. Eigenlijk. Van boven bestaat geen Yom Kippur. Van boven bestaan geen speciale dagen. Geen Rosh Hashanah, geen Yom Kippur, geen Pesach. Eigenlijk. Het is allemaal gegeven aan een de mens. Eigenlijk. En daarom, iemand die verder vordert in de Kabbalah, dan verdwijnt voor hem ook het aspect tijd. Verdwijnt, let op, voor hem, voor haar, voor, verdwijnt eh, eh, kalender. Ik, ik bijvoorbeeld eh, al een tijdje al uh, niet oplet en interesseert mij de kalender absoluut niet meer. Ik zeg het niet dat jij dat moet allemaal doen, net zoals ik. Ieder heeft zijn eigen ontwikkeling, duidelijk. Dus ik, ik maak geen propaganda voor eh, niet te kijken naar, een, naar, naar die datum. Want ik had jullie altijd gezegd, nou kijk okay, maar op deze dag is een eh, speciale dag. Je is ook speciale uitwerking van, speciale welwillendheid, laten we zeggen van boven. En dat klopt ook. Maar, om, maar dus ik zeg niet dat dit je moet doen zoals ik dat doe. Follow me. Dat heb ik, want wij doen het niet. Iedereen is zijn eigen ontwikkeling. Maar voor mij persoonlijk bestaat niet meer de kalender. Ik moet natuurlijk hebben een afspraak met een tandarts. Of dat natuurlijk heb ik ook een agenda. Maar ik bedoel. Geestelijk heb ik niet meer uh, behoefte. En dat is voor mij niet meer nodig. Dat is gewoon uitgestorven voor mij. Waarom? Omdat het van boven ook niet bestaat. Van boven is er geen, zijn geen feestdagen. Een mens die hier op aarde doet, die groeit, die dan eerst doorkomt door de werelden uh, uh, van scheiding. je uh, uh, uh, uh, Bria, die moet allemaal nog, die, die leeft nog in die, in die, in die scheiding van de, deze wereld nog, nog en niet van die, vanuit de wereld, absolute put. Die heeft het wel, die heeft allemaal die, al deze ze allemaal de, deze, de, dat uh, mee met al, die, met al die feestdagen enzovoort. Ik spreek niet eens over de religieuze mensen, want die... Dat is alleen maar een pure comedie wat ze doen. Al hun Yom Kippur is een, is een, een, een, een grote comedie. Ik spreek alleen van mensen die werkt aan zichzelf zoals jullie. Dat jij mag het wel doen. Jij mag wel uh, uh, denken aan Rosh Hashanah's als het jou zo goed uitkomt. Als, je dat, als jij dat nog, want ik weet niet, jouw niveau niet. Maar voor mij bestaat het niet meer. Ja, mijn, mijn vrouw moet het mij zeggen, soms ze zeg, oh, weet je wat, het is nieuw uh, vandaag is Yom Kippur, ik zeg, oh, leuk, mooi, fijn, meegenomen, hè? leuk, goed, mooi, of ze zegt mij, wat is het? vandaag is uh, Rosh Hashanah, oh, mooi, gewoon, gewoon, maar het is voor mij absoluut, uh, maakt niet uit voor mij, of het uh, de dag van Pesach is of de dag van Rome, Rosh Hashanah is of Yom Kippur. Voor mij bestaat wel Panim en Horaim. En dat is what, what juli wat aan jullie, wat ik ook wil graag steeds. Uh, uh, alles wat bestaat, uh, bestaat uit een Ja, of de partoef bestaat uit Panim en Horaim. Alles bestaat uit tien Niet allerlei feestjes, allerlei andere. Andere dingen, dingen die gegeven waren aan het volk Israël, eh, als om, om eh, het verbond naar vlees te, hand, te handhaven. Naar vlees, duidelijk, zij moesten het wel naar vlees doen, tot de komst van Yeshua. En dan die, die hebben de christenen hebben dat ook weer overgenomen, Dat hadden ze precies hetzelfde gedaan, alleen in plaats van die, dat hadden ze wel andere betekenis gegeven aan al die feestdagen, maar dan ook wel, die waren ook jaloers op die, op die joden, ja die hebben dat wel, nu hebben wij wel ook nu, hebben wij ook, ook wij hebben nu, uh, ik ook, ik ook, wij hebben ook nu onze eigen feestdagen, maar eigenlijk, is het over, overnemen van, wir, van het verbond naar vlees, terwijl het verbond naar vlees is al niet meer geldig. Voor een kadosh Baruch Hu, voor een shem het niet meer. Dus wat moet je weten? Tien sferot, tien emanaties van, van het licht. Dat is alles wat je moet weten. En een parzoof bestaat uit twee delen. Onder de gescheid, boven de gescheid. Daar moet je aan wen, werken. En moet je steeds die eenheid brengen tussen boven de gezijden, onder de is net zoals hier aan Piedenhoek. Dat is ook, eh, het jaarcyclus is ook boven de gezijden, is dat eh, halfjaar eh, zomerse dagen, oftewel, zoals we dat zeggen dan, eh, vanaf maart, ja, tot, eh, tot en met augustus. En de, dat is dan de paniem, ja. Leven zien, we voelen het leven bruist, bruist. We voelen contact, we voelen de celletjes open gaan. Alles leeft uh, ten volle, bloeit. En uh, er is ook een periode van, van de Achoraim, half jaar van de Agoraim. Nou, dan moet ik dan die half jaar van de Achoraim wat die nieuw zijn, vanaf september tot in februari, moet ik ook volledig, met vreugde, eh, geduldig en eh, eh, met moede en kracht en vreugde moet ik dat beleven en doen. Doen moet je dat zelf niet kijken dat het weer is slecht of iets anders is of andere... Dingen die jou in deze tijd uh, dwars zitten, anders dan in de, in de, de, in de andere half jaar. Ja, maar, in de, uh, maar in deze tijd is het net zoals goed en kwaad. Deze tijd is overeenkomt met kwaad, maar een goede kwaad. Kwaad die dus betekent um, gvorot. En dan is daar was het dan een half jaar. Vanaf uh, maart is een half jaar van Chassadim, en hier zijn vijf jaar, vijf, vijf, zes maanden van de um, Gvorod, en die, ook die mogen wij hebben, want ook daarmee bouwen, bouwen we onze, onze, onze krachten, onze partshoef. En dat allemaal bij, uh, bijgedragen wordt aan uh, onze persoonlijke geestelijke vervulling. En als je dat weet, dat het bijdraagt aan jouw groei, aan jouw uh, ware geluk, aan de ontwikkeling van jouw ware ik en jouw vervolmaking, dan ga je blij, met blijdschap kijken uit het raam en uh, alles aanvoelen wat het nu in deze maanden is. Van de duisternis plaatsvindt, alles ga je dat doen met uh, blijdschap.